Kotlewin met het NOS-journaal. Verschillende organisaties in Syrië eisen een grondig onderzoek naar mogelijk opnieuw een aanval door het Syrische regime met chemische wapens. Ze willen dat de organisatie voor een verbod op chemische wapens de zaak onderzoekt. In de stad Douma in Oost-Kuta zou het Syrische leger een ziekenhuis met gifgas hebben bestookt. En daarbij zouden tientallen doden zijn gevallen. De Syrische regering en bondgenoot Rusland spreken de beschuldigingen tegen. De krakers van 22 panden in Amsterdam krijgen acht weken de tijd om te vertrekken. Dat staat in een brief die ze vandaag van het OM hebben gekregen. Een groep van ongeveer 60 uitgeprocedeerde asielzoekers... heeft met Pasen een aantal panden gekraakt die na de zomer gesloopt worden. Ook probeerden ze woningen die tijdelijk verhuurd zijn te kraken. De woningcorporatie deed aangifte van huisvredebreuk en bedreiging... omdat huurders en medewerkers zouden worden bedreigd en geïntimideerd. De asielzoekers zeggen dat ze zich niet herkennen in de Schuldigingen. Ze hebben beloofd geen woningen meer te kraken. Bijna een derde van de huisuitzettingen vanwege de vondst van cannabis blijkt achteraf onterecht. Dat blijkt uit onderzoek naar 271 rechtelijke uitspraken. Burgemeesters mogen een pand tot zes maanden sluiten, maar alleen als er overlast is. En Dat gebeurt duizenden keren per jaar, maar in 30% van de gevallen worden burgemeesters teruggevloten. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om mensen die vijf plantjes hebben om cannabis te telen voor medicinaal gebruik. In Maastricht zijn agenten belaagd toen ze een einde wilden maken aan een feest in een gekraakte sporthal. Toen ze een van de feestgangers wilden arresteren keerden tientallen omstanders zich tegen de politie. Een agent raakte gewond aan zijn been, een ander werd gebeten door een hond. Uiteindelijk heeft de ME ingegrepen, negen mensen zijn aangehouden. Het weer dan nog, de zonnig, maar wel wat hoge sluierbewolking. Het is 18 tot 23 graden. Ook morgen zonnig, wel iets minder warm... en tegen de avond in het zuidwesten kans op een bui. Dit was het... ZFM, Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Wijnandswaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... staat file tussen Leidsendam en Zoete Wouden Dorp vijf kilometer. Dat komt door een kapotte auto. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is ongeveer een kwartier.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 Velsen en Edo. Edo probeert te voetballen en Velsen randt alles naar voren. Er is maar geen voetbal in. Zo kun je ook maar zeggen degradatievoetbal. Edo speelt gewoon. Zou je zou kunnen zeggen, nou ja, we maken zijn eigen druk. Ze gaan toch zaterdag voetballen. Maar uh, nee, er zit weinig voetbal in uh, bij Velsen. Jammer. Maar ja, het is wel mooi weer, jongen.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 I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Me damn sure the pilot washed his hands and sealed his face. It's a time for change.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 Ja, dat is wel een grappig om te horen. Ja, leuk hoor. Ga lekker door en als er wat gebeurt, laat het ons weten. Dit is helemaal goed. Oké, okay, dan gaan we naar die uh, kop.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 En ik wil back to the future De vloer de plek van mijn voeten uh. Ik rijd straks de stad, ligt de snurken Blikken voor ijzer in de stad vol mijn schurken Zone in mijn eentje, mijn visie is zuiver Zweet in mijn bed, ik wil liever de naar buiten Mijn gedachten op een masterplan En ik met de daarvoor dat geeft dan geef hoe ver ik ben Ogen volgen mij, net alsof ik in een film zit Vingers de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 strijd. En daar zullen ze wat aan moeten gaan veranderen bij deze stand, natuurlijk bij een 2-0 achterstand. Ondertussen is Melvin Jordan Jordaan uit de dugout gestuurd en uh, begint dan zijn uh, warming-up om uh, te kijken of die nog een impuls e kan gaan geven aan het elftal uh, natuurlijk hier van Bloemendaal. Dus uh, uh, Bloemendaal had de bal oppikken, het is daar Tim Beren, Tim Beren dan Johan. Johan heeft de balletje voeten plaatsen, meteen door probeert aan de linkerkant meteen door te spelen naar uh, Joost en Bolgaard, maar die kan er niet bij komen, komt door meteen die bal van de Kaling meteen helemaal voor gespeeld wordt uh, naar de aanvallers van de Allianz, maar de scheidsjam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 als je twee kansen krijgt en je scoort zo meteen. Daar moet Bloemendaal nog wat aan gaan doen. Komt er namelijk een alliantie aan de rechterkant? Dan komt die bal naar de diepte toe. Het is daar de nummer 11, uh, maar de Wit, die die bal oppakt. Staat dan tussen drie, vier man van Bloemendaal in. Krijgt die bal ook niet eruit. En die gooit. En die wordt snel genomen door de Buijden. Bart, te Bart te Probeert daar dan uh, Tim jo te bereiken. Dat uh, gebeurt niet. Maar er wordt een overtreding gemaakt door Tim Om ter hoogte van de middencirkel. En dat betekent dat Bloemendaal uh, snel iets vrij trap zal gaan moeten nemen. Het is uh, Frizo die graag niet gaat nemen. Nee, het is Gij shampoo, geest. Gij is shampoo, geest die dan over eenmaal over een hele goede traptrik, en de techniek heeft dan.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 Kind van de rekening. Ik vind hem mooi. Mooi, hè, maar die ja, uitbraak je. Ja, die gebruikte mijn vader ook altijd. En de muziek. Goed? Ik ben stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm you too. But I have seen this song before. I'm never gonna let you close to me.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 But it's true I'm way too good at goodbye I'm way too good at goodbye I'm too good at goodbyes I'm too good at goodbyes I know you're thinking I'm heartless I know you're thinking I'm cold I'm just protecting my innocence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 too good to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 We hebben een bellen. Oh, Tjerk, is er nieuws? Hier is een stand 2-2 uh, geworden oh. in de wedstrijd tussen, de, al, tussen Bloemendaal en Allianz. Het was uh, Joost van der Woga, die die bal uh, kon intikken. En er komt een gevaarlijke aanval van Bloemendaal. Maar dat lukt net niet, de last van, de last van ik. Maar het was een vrije trap. Uh, op een meter of 18 van een goal. En John, uh, Tim Johan pakte die bal goed. En uh, tikte hem door op uh, Van de Bogart. En Bogart kon zo uh, bedoende. Kon hij de 2-2 gelijk maken. Maar een gevaarlijke situatie in het doel van vanuit Bloemendaal. Maar de scheidsrechter ziet een overtreding van de Jans. Al die Jans spelen. Dat betekent dat Bloemendaal meteen eruit kan komen. de linkerkant van het cel zit dus Frizo. Frizo de Jager speelt de bal naar Auker. Auker Auke naar Tim Beer. Tim Beer gaat aan de rechterkant uh, spelen. Naar Lars van Eken. Lars van Eken. druk op Bart de Wielen. Helemaal over de andere breedte van het veld. En kant helemaal. Gijs-Jan Poelgeest. Gijs-Jan Poelgeest. Niemand voor hem. Kan oprukken met die bal. Gaan kijken waar die men kan spelen. Zal hem plaatsen naar Joost van de Boog. Gaat Joost de Boog. Gaat. hem door op Frizo. Frizo kan er net niet bij komen. Dat betekent dat Joost van de Boog om in de aanval moet om die bal uh, te veroveren. Dat doet hij ook. En dan is het erin gooien voor de Allianz. Bloemendaal het wel uh, gewisseld heeft. Het is uh, Melvin Jordaan. Die in de ploeg gekomen is. En dat betekent dat uh, Jasper Nemersen eruit gegaan is. En dat betekent dat Bloemendaal nog meer op tafel zal gaan spelen. Hier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 Bouw dan een mooi feest voor mij. Zo'n eentje die doorgaat. Doorgaat voor altijd. En mocht ik heen gaan ergens. Treur dan niet om mij. Maar post op het leven en terug.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 Dat lukte vaak wel, maar ik soms niet echt. Ik heb mijn zinnen afgemaakt, elk woord gezet. En ik ben overal geweest: Zuid-Oost, Noord-West. En ik ben brok geweest en ik heb buit gemaakt. Ik heb liefde gekend en ook weer uitgemaakt. En dat zijn het veel gehouden van haar en van hem. En ze weet, want ik heb het zo vaak gezegd. Yeah. En dat is mijn filosofiek, Dus doe maar één loop. Als ik weg ben, zeg het nog geen keer. Waarvoor voor je weet is je show voorbij. Dus draai deze Nog geen keer. één van en mij. En als de klok de tijd is.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 and my head's a mess 'cause you got me growing taller every day we're giants in a little man's world my heart is pumping I'm so big that it could burst I'm trying so hard not to let it show now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 En er wordt gewisseld bij, bij Bloemedaal. en Hallen. dat betekent dat Tim weer eraf gaat en dat daar Dennis Goes voor komt, dus nog meer power op het middenveld eigenlijk om nog meer kracht te gaan zetten, was net een aanval van Dat was een goede voorzitter van Joost van de Boga. Tim Jong kocht er natuurlijk wel maar ik kon niet voldoende kracht geven om die bal naar de hoek te koppen, en zo was de makkie voor Ben Kouling om die bal te pakken eigenlijk, Bloemendalen probeert te forceren in deze wedstrijd en dat kan je zien, en uh, dan moet Bloemendaal bij de les blijven, omdat ze maar drie Man achterin staan. Dan zijn die counters van Allianz levensgevaarlijk. En daar zal we daar al alert op uh, moeten zijn. Het is dus Jordaan die die bal oppakt. van Jordaan. Geeft hem dan meteen naar Max Landi. Max, Max hier aan de rechterkant vertelt. Plaats hem naar uh, Aukerijager, de Jager. Auker de Jager. Plaats hem door naar Melvin. Melvin heeft die bal aan zijn voeten. Moet er actie gaan doen. om speelt een man. Krijgt hem dan goed bij aan de rechterkant bij Joost van de Bolga. Joost van de Bolga. Helemaal aan de rechterkant uitgeweken. de rand van het We Probeert hem dan voor te krijgen. En die bal die gaat te ver weg. Maar het is daar Tim Jon die er goed achteraan zit. En dan een uh, overtreding maakt. Nee, buitenspel.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 Voor, voor Allianz. Ik kan het terugnummer nog niet bekijken. Het is uh, de nummer 9 die erin komt. Dat is uh, Weber, Verman uh, uh, Weber. Ja, die moet je in de gaten houden. Dat is een gevaarlijke aanvaller natuurlijk van, uh, van Allianz. Komt die aantrekkelijk van Ben Kouwling op het middenveld? Dan is het daar het de jager die weer bij te komen. Maar dat is het, hij Nijsjan Poelgeest die rustig die bal op kan pakken. En plaatsen hem meteen weer door in het centrum van, uh, van, uh, van Bloemendaal. En betekent dat ook de oude die jager die bal in zijn boek heeft. die jager moet kijken waar die enkel spelen. plaatst hem een klein stukje naar rechts. Naar Bart de Wieden. Bart een Wiede. schijnbeweging. plaatsen dan rustig door naar uh, uh, Larsje van Ekke. Larsje van Ekke. Dallas en voeten. Probeert hem dan door te plaatsen op, uh, op uh, Max hier. Maar die bal die wordt aangeraakt door de nummer vijf. Uh, Jesse Boot van Allianz. En dat betekent een ingooi van dan ter hoogte van de middellijn. En kijken op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 Dankjewel. We gaan naar Miranda Wesselman, OG Terrasvogels 01 Kwarenburg. Er was geen fluit aan de hand. Het was niet leuk. En nu, Miranda? Nou, en nu is het 1-3. Zo, zo. Dat gaat niet zo goed. Weet je ook wie de, wie de, wie de doelpen te maken zijn? Ja, voor OG was het koetisch, hè? Oké. Okay.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 Soup game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, I'm my I N D E P E N D E N T. It's hustling, chasing dreams since I was 14 with the Fortrack busting. Halfway across that city with the back, back, back, back, back, back crush it. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people.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 Raise those hands, this is our party. We came here to live life. Like nobody was watching. I got my city right behind me. If I thought they got me, learn from that failure. Gain humility. And then we keep marching. Yeah, and we set. go back. This is a moment. Tonight is a night. We'll Mecklemore, Kent Holders. Hen, snel terug naar de velden. Wie heb je in de lijn? Ik uh, denk dat wij gaan kijken hoe het is bij RCH HBC. Waar, tot verrassing van iedereen, 2-0 was voor RCH. Is er wat veranderd? Erik van Westerlo.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 Een prachtige voorzet van de ingevallen Luc Valen werd door Steve Olvers, die normaal in de verdediging staat, maar nu natuurlijk mee naar voren moet om te scoren. Een prachtige kopbal, net de binnenkant van de paal naar binnen. Heel mooi, maar ja, het is nu 90 minuten op de klok, maar zeker 10 minuten is er stilgestaan door allerlei blessures. spelers krijgen kramp enzovoort. Olvers mist nu opnieuw. Nou Jammer, jammer, jammer. Met zijn voetje net komt hij niet aan de bal. Een mooie voorzet weer.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 Nee, ja. Dat klinkt hè, wel ja, nou, nou, nou, nou, als een echte derby zo. Ja, <laughs> ja maar, doe maar Bram Verhagen, die staat nu uh, op het midden van het, uh, of zwaar over de middenlijn, een meter of zestig voor zijn goal. Uh, staat hij met die scheidsrechter te debatteren en krijgt dus meteen een redelijk Ja, ja. dan kan je op wachten. Goed zo. Ja. Nee, nou, Erik, we komen er nog één keer bij terug zometeen. Ja, ja, ja. 2-2, ja. 2-2. Vrije trap uh, die genomen werd de voetbal. Ik kan in de Malay niet zien uh, wie het was. Weer was die volgens vlakbij. Nou, <laughs> het was de man die scoorde. Dus het is uh, in ieder geval een puntje uh, voor beide proegen. En uh, RCA natuurlijk een domper. Ik uh, even kijken wie de score is. Uh, nou, ik kan het niet zien. Maar nou, goed, we, uh, we komen zo nog een keer bij terug, uh, Erik. Oh, oh.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 I know that you're at peace Cause you, you let us sing you to sleep You let us sing your heart to sleep From the day that I met you I stopped feeling afraid In your arms I feel safe In your arms I feel safe From the day that I met you I stopped feeling afraid In your arms dit is het programma Sport Sportlijf met uh, alle nieuws rond het voetbal in de regio Haarlem. En ik moet zeggen dat Johan Kruiskens had vandaag echt de wedstrijd van zijn leven. Wel zijn Edo, daar was niets aan. Nee, bedoel, zo zegt niet. Het zijn nog wat bezig, een minuutje nog. Maar ik moet toegeven, de keeper van Edo had twee goede reddingen net. Oeh, deze keeper ook een goede actie met de keeper aan de overkant van Velzen. Goed schot. Maar het is echt degradatievoetbal. En uh, ach, Velzen mag blij zijn voor een puntje en Edo maakt het volgens mij niet meer uit. <laughs> nee, dat is nee, nee, dat is. ook zo. Uh, ja. Ik was dat de Madrid vier jongens van deze groep naar de, naar de zaterdag gaan. Dus uh, allemaal weer andere clubs en zo. Ja. Dus, maar oké, okay, Jezus, maar hoe je geen gele kaart voor te geven. Maar <laughs> ja, Johan, ja, nee, dan je ik niet tegen. Maar dat hebben dus nu, jongens, er was geen kloof aan. <laughs> oh, johan. Nee, hey, gewoon recht voor ze van. Ja, natuurlijk. Hij was ja. nee, niet minder in de wedstrijd. Eh. Nee. Ik hoop dat je volgende week een leukere hebt, want je hebt het in ieder geval lekker weer gehad. Dat, is waar. dat okay. is waar. Dankjewel voor je bijdrage Johan. Ik hoop dat je een goede wedstrijd hebt volgende week. Als ah. Anders eh, heb je het, eh, krijg wat wel te horen. Ik ga mijn best doen jongen. Dankjewel. Ik heb nog wat uh, uh, nieuws uit de Eredivisie. En we hebben Tjerk uh, nog aan de telefoon. O oh, Tjerk, hoe is het daar? Bij Bloemendaal Allianz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 het is hier Lars van Vrek. Lars van Vrek heeft de bal aan zijn voet. weer hem dan te plaatsen. Nou, ook. kan er niet bij komen. Het is de Allianz die die bal kan opwekken. Dennis Goes die we weer door te verplaatsen. En dan is het daar Geldermans die er weer door te komen. En krijgt een, een gele kaart. Wegens een overtreding natuurlijk op, op de mannen van de Allianz. Op de nummer 6. Op Sjoerd Horstenboch. Hij kwam toch ook met de benen. En kwam zo boven op zijn benen terecht. En dat betekent een gele kaart voor Daan Geldermans. De scheidsrechter is natuurlijk zijn administratie bij aan het houden. En de bal wordt neergelegd. Dat betekent dat uh, Allianz die vrije trap uh, kan gaan nemen. Dit is de aanvoerder die zich daarmee gaat, uh, gaat belasten. Jeroen van den Hoek, die plaatst de bal diep naar de spits toe. Gaat kijken waar hij mee kan plaatsen. Is het Afrizo die er goed tussen gekomen? Houke plaats hem door aan de rechterkant van het veld. Is het dan meteen Joost de Balgaard? Joost de Balgaard, of ze Turbos, gaat er meteen langs één man. Moet die bal dan door gaan plaatsen? Plaats hem meteen rechts helemaal naar het veld. Naar Tim Timjoen, die kan er niet bij komen. En het is de van Jordaan die nog weer te springen.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 is, uh, is behoorlijk aan het jagen. 32 seconden voorsprong. 56,5 kilometer te gaan. Prachtige Parijs-Roubaix. Voor mezelf, maar ik heb mijn superformant bij me. En alle mannen staan versteld. Wat doet ze met die jongen? Ik zie ze kijken. Ik weet ook niet wat het is. Zo'n meisje, zo'n lijf en zo'n gezicht.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 Van top tot teen, schatje, wat doe je met me, doe je met me? Ja, zij is. alles, alles, alles, alles, alles, alles in één. Ooh. ze heeft de beauty en de brains en oh oh oh, het voelt goed, hey. het voelt goed, het. Hey. Het doet me weinig of niks als andere mannen naar de kijken. <laughs>